Het is 10 uur, Trudy Vendrig met het NOS-journaal.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 Ook in de Hongaarse hoofdstad Boedapest was het vandaag onrustig tijdens een homo-parade. Daar waren het aanhangers van een rechtse partij die met stenen en flessen gooide. De politie gebruikte traangas om de relschoppers te verjagen. Op het Markermeer is op een passagiersschip met ruim 100 mensen aan boord brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. Het schip meerde tijdig af in Horen, waar de passagiers van boord konden gaan. Er was flink wat rook, maar de passagiers hebben geen gevaar gelopen, zegt de brandweer. Het vuur ontstond om een uur of acht vanavond in een opslagruimte voor voedsel. Rond negen uur werd aangemeerd in Horen. De brand is onder controle en wordt nog wel nageblust. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend.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 De Groningse onderzoekers hebben twee jaar lang gezocht... in bibliotheken in Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en Italië... naar aanwijzingen over het bijbelbezit. Dat bleek vooral in de steden veel voor te komen. Het gebruik van bijbelvertalingen is dus geen protestantse uitvinding... zeggen de onderzoekers. Het weer. Vannacht in het westen nog buien. De minima liggen rond 12 graden. Sochtends neemt de kans op buien in het hele land weer snel toe... en is er ook weer kans op onweer en windstoten. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 17. Dit was het NOS-journaal. Nogmaals, goedenavond. Nog één uurtje langs de lijn op deze zaterdag. Met reportages van het Nederlands kampioenschap turnen. Nikki Terstra over zijn dag in de Ster Electro Tour. Hoe gaat het toch met Salinero? We kijken vooruit naar de Champions Tour over de vrouwen. En we hebben de legendarische Acropolis Rally. Dat allemaal tot 11 uur. En natuurlijk muziek. Living Thing van Electro Light Orchestra. Het Nederlands kampioenschap turnen dit weekend in Veen kent vooral bij de mannen een wat gedevalueerd deelnemersveld. Een aantal topturners melden zich af. Reden, met het WK in het vooruitzicht... heeft de nationale titelstrijd geen prioriteit. En dat leidde in Veen soms tot scheve gezichten. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nou, we zullen het weten in Veen dat het een Nederlands kampioenschap turnen is... Met dank aan André Hazes, maar niet met dank aan de turntoppers van Nederland. Want er ontbreken er een hoop. En nu zoekt iedereen vertwijfeld met ons. Epke Zonderland. Nee, aan Epke Zonderland ligt het niet zo. Die is in ieder geval aanwezig in de zaal. Laat zich zien, sterker nog, hij wordt geëerd. Daar willen we jou van harte mee feliciteren met een daverend applaus. En ik geef die gouden spel aan jou. Epke, gefeliciteerd. En morgen komt Epke Zonderland in actie in drie toestelfinales. Het gaat eerder om Jurie van Gelder en Jeffrey Wammes. Toch twee iconen van het Nederlandse herenturnen en niet aanwezig in Heerenveen. Waarom eigenlijk niet trainer Bram van Bokhoven? Wij hebben na de EK twee weken lang uh, rust gehouden. En zijn daarna gaan opbouwen. En uh, we zijn dus nu nog niet klaar om hier fit aan de start te verschijnen. Er uh, zitten wat pijntjes. We willen voorzichtig zijn met blessures. Wij willen vooral richting de WK in oktober fit zijn. En uh, ja, daar past dit moment dan even niet in. En dat is heel vervelend voor iedereen. En ik begrijp dat ook wel. Alleen uh, het is niet anders nu. Nou, dat is dan de formele verklaring van Bram van Bokhoven. Maar niet iedereen is er even blij mee, denk ik. Ad Roskamp, de topsportcoördinator. Wat vind jij er eigenlijk van het ontbreken van die mannen? Je kan natuurlijk kijken naar de kalender en misschien is de planning van het EK niet helemaal optimaal als je doorkijkt naar waar we ons op voorbereiden. En dat is de WK. En tegelijkertijd hebben we een EK niet al te ver achter ons, dus het zit er een beetje midden tussenin. Aan de andere kant zeg ik wel van, ja, alle toppers horen gewoon op een NK te zijn. Dat ben je toch een beetje verschuldigd aan je fans, je bent het ook zeker verschuldigd aan je eigen sponsoren. Dan denk ik, topsportcoördinator, trek even aan de bel bij ze. Ja, nou dat, dat moet misschien ook wel gebeuren. Ik was er uh, tot nu toe eerlijk gezegd zonder meer van uitgegaan dat ze hier zouden zijn. Want dat vind ik uh, normaal. En uh, toen ik van de week dan ook een aantal briefjes kreeg dat er wat afmeldingen waren, was ik uh, onaangenaam verrast. Dan komen we toch weer terecht bij de coach Bram van Bokhoven. De topsportcoördinator vindt dat ze erbij horen te zijn. Ja, iedereen mag vinden wat hij vindt. Dat klopt. Alleen uiteindelijk moet er. We... Hij is de baas, toch? Ja, maar uiteindelijk maak ik de afwegingen voor wat betreft spatters. En dan is er nog zoiets. Jeffrey Wammes en Jury van Gelder kozen er eerder met Pinksteren wel voor... om in actie te komen tijdens een demonstratie. Waarom kan dat dan wel en het NK niet? Ja, kijk, ik, ik heb die opmerking vandaag al vaker gehoord. Het is voor mij eigenlijk een beetje frustrerend dat daar zo'n wantrouwen over ontstaat. Nou, uh, geen wantrouwen, maar je denkt wel van waarom kan het daar wel? Er zijn ongetwijfeld ook wat centen te verdienen uh, en kan het niet op een NK? Nou, uh, in Naaldwijk was uh, diezelfde KNGU, namelijk de Gymnastrada... Dus, uh, eenzelfde bond waar we ons dan uh, toch even gerepresenteerd hebben... in een demo-situatie wat uh, soft is, met, een, uh, met uh, aangepaste uh, vormen... waarbij Yuri in een vanggordel hangt, waardoor zijn lichaamsgewicht... Gaat, is is, en enzovoort, enzovoort. Maar hier staan titels op het spel. Ja, maar die hebben dus voor ons nu geen prioriteit. Wel aanwezig in Heerenveen, maar niet actief in de meerkamp, is meerkamper Bart Durlo. Hij kiest voor een aantal toestelfinales. Hé hey Bart, zitten jullie eigenlijk wel te wachten op dat NK? Nee, maar dat doet niemand, hoor. Dit is, is toch eigenlijk raar, of niet? Ja, maar het NK is zo in een rare periode. Ik bedoel, elk land doet het, uh, heeft het vooral al lang gehad. Alleen uh, Nederland heeft het uh, nu. Ik snap, dat snap ik ook niet. Dus. dus dat klinkt een beetje alsof jullie als turners vinden dat het op een heel ander punt moet worden gehouden. Dat NK, een andere plek op de agenda. Ja, zeker. Ik denk dat het dan ook veel leuker zou zijn. Omdat dan iedereen gewoon uh, meedoet. Ik bedoel, als je het uh, als een wedstrijd doet voor, voor het WK. Als iedereen klaar is voor het WK. En dan een wedstrijd doet. Dan is het ja, veel beter. Nou, daar moet zeker naar gekeken worden, want die toppers die hebben wel een punt wat dat betreft. Er zijn een aantal die zijn nieuwe onderdelen aan het turnen, dus het is bijzonder belastend op de training. Dat moet dan bij toestellen die ze tot nu toe geturnd hebben, dus die training die wordt enorm verzwaard en ingedikt. En je zit ook in een periode waarin ja, die, die wedstrijden dan een onderbreking van de training zijn. Dus voor een deel begrijp ik de keuzes ook wel. Dus dat moet je inderdaad met een betere planning oplossen, dus het moet van beide kanten opgelost worden. Waar je veel afwezig hebt, heb je in ieder geval een verrassende meerkampkampioen. Uw applaus. Anthony van Asje OMO no Tech, Sijndrecht. Of toch niet zo verrassend? Het is voor mij zeker een verrassing, want ik ging deze wedstrijd in. Ik heb sinds 2009, van 2009 op 2011, heb ik geen oranje wedstrijd meer gedraaid. Dit is al mijn derde dit seizoen. En ik had, had ik niet verwacht dat ik uh, deze totaalscore zou halen en dan nog met... Uh, ja, twee best wel uh, fouten eigenlijk. We hebben gezien dat een aantal toppers, hè, zoals dus inderdaad Jeffrey Walmers ervoor om dat NK maar te laten schieten. Waarom dacht jij, ik wilde per se bij zijn? Nou, omdat ik gewoon uh, voelde dat ik redelijk fit was. En omdat het gewoon voor mij goed is om uh, wedstrijden te doen. Allemaal van harte gefeliciteerd.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 Crystal Fighters waren dat. Her en der in Europa rijden wielrenners zich in vorm... voor de Tour de France die over twee weken begint. Sommigen hebben dat gedaan in de Dauphiné, Anderen doen het in de Ronde van Zwitserland. Maar ook in Nederland bereiden renners zich voor op de Tour. In de Ster ZLM Tour, een etappekoers door Zuid-Nederland en de Ardennen... rijden onder andere sprinter Tyler Ferrer, Philippe Gilbert en Nicky Terpstra. Volgende week verdedigt Terpstra zijn Nederlandse titel... en een week later start hij in de Tour voor de vierde keer. Sebastian Timmerman peilde zijn vorm. De rit van vandaag gaat door de Ardennen en dus is er bij de start in Verviers... veel aandacht voor de winnaar van onder meer de Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Even ons applaudissement, broer Philippe Gilbert! Philippe Gilbert, die twee jaar geleden deze sterren ZLM Tour won... Toen nipt voor Nicky Terpstra. En de Nederlands kampioen staat er nu ook weer goed voor. Uh, het is natuurlijk voorbereiding voor de Tour de France. Maar uh, ik zie dit niet als een uh, trainingswedstrijd of zo. Het is gewoon echt een wedstrijd waar ik wil, uh, wil scoren. Ik uh, ben hier twee jaar terug, was ik hier tweede. dus uh, heel vlak bij de overwinning. Maar uh, toen won uh, Philippe en, uh, ja, Ik wil toch proberen dit jaar voor hem te eindigen. Maar het gaat wel heel lastig worden. Want uh, die steekt wel in een heel goede vorm. Vandaag rijden we ook nog eens door zijn terrein. Heen. Hoe is dat? Om het, je hebt het in de Ronde van België ook meegemaakt... om te moeten rijden tegen iemand die, die zo sterk is. Ja. ja, aan de ene kant is het wel makkelijk... om uh, dat je één man in de gaten moet houden en niet meerdere. Maar ja, hij is wel heel erg sterk. Uh, maar ja, we vechten met z'n allen tegen hem. En... Ja, kijk, uh, het blijft een mens. Het is geen robot. Dus hij kan ook eens een keer een slechte dag hebben. En als we met z'n allen aanvallen... En als we een beetje samenwerken, ja, wie weet, euh, lukt er nog iets. Maar het gaat wel lastig worden. Nicky Terfstra, Nicky Terpstra van Quickstep, kampioen van Nederland op de weg. 2009, etappe in het Dauphiné en een etappe in de Tour. Voor de klassieke stond je buitenspel vanwege de val in de tijdrit van de driedaagse van de pannen. Hoe moeilijk was die periode daarna, die weken daarna? Ja, het was wel heel jammer omdat ik juist uh, naar mijn piekmoment aan het werken was. Uh, de ronde van Vlaanderen en Parijs-Houbert. Dus uh, ja, het hele voorjaar stond in teken van die wedstrijden. En die heb ik dan niet kunnen rijden. Dus ik heb eigenlijk niet de treu uh, kunnen tonen zoals ik het wou. Het verleden jaar uh, werd ik net Nederlands kampioen. Uh, kon ik de Tour rijden, werd ik ziek. En voor de klassiekers werd ik voor de belangrijkste klassiekers ook ziek. Dus dat is wel heel erg jammer. Over twee weken, ik zei het al, begint de Tour. Jij weet al heel lang dat je, die, dat je die mag rijden. Nadat je dus vorig jaar vroeg eruit moest, kan ik me voorstellen dat je ja. nog meer zin hebt. Ja, tuurlijk heb ik wel een beetje revanche gevoelens. En ik heb er ook zin in omdat de vorm gewoon goed is. En ik hoop dat ik een goede Tour tegemoet ga. Maar eerst de dag hier in de Ardennen proberen Gilbert te verslaan. In, nou ja, droog zon. Ja. We weten het niet. Maar... Ja, ik verwacht toch wel op de... Op de nou ja, bergen mag ik het misschien niet noemen. Maar boven de barak Michel of zo, dan we wel een buitje op ons kop krijgen. Want altijd als ik daar ja, fiets is het slecht weer. En slecht weer was het vandaag. Er kwam op de wegen rond het stuwmeer van La Gilep heel veel water naar beneden. Het weer hield Terpstra er niet van om weg te springen. Maar hij was niet alleen. In de groep van zeven, ook onder andere Johnny Hogeland, Joost van Leijen en daar is hij weer. Philip en dan is het dit seizoen eigenlijk geen verrassing wie er in zo'n geval wint. Philippe, Gilbert, Philippe Terpstra komt dichtbij, maar strandt op de tweede plaats achter Gilbert. Uitgeteld, doorweekt en uiteraard vooral kapot. Maar, maar wat een dag, is echt slopend. Het is kool daar net. Ik, ik zag al aan de ploeg van Lotto, dat, dat ze daar wat gingen proberen. Ze hadden weinig mannetjes over. Ze trokken goed door. Gilbert had als een vestjes, als een regenvest al uit. Dus ik ben, uh, ik heb aan ploeg, uh, mijn ploegmaat gevraagd, ik moet me van vooraf zetten daar. Ja, en hij ging ook op daarnet. En we waren weg. En van, vanaf toen het tempo, hij is hoog gelegen. Ik had met Schubert afgesproken om... Uh, om het op de laatste klim te doen en gewoon de la laatste rondes samen te werken. Zodat we vol blijven. En dan, uh, in de sprint zien wie de sterkste is. Dat is hij, maar je zit er dicht achter. Het blijft een secondenspel. Ja, het blijft een secondenspel. spel. Maar... Ik denk dat hij. Die... Al is het één seconde. Ik denk dat het één seconde te veel is. Het verschil is inderdaad één seconde in het klassement tussen Gilbert en Terpstra. Morgen de laatste rit rondom Etteleur en dan weten we of dat ook te veel is. Maar dat de vorm van Terpstraat twee weken voor de tour in orde is, is wel duidelijk. Hey, hey, hey. Hey, hey. Een schoon, daar is wat mensen doen. Ze staan in de rij. René van Bavel was dat met. Hey, hey, hey. Tweevoudig Olympisch kampioen is hij. Salinero, het succespaard van Ankie van Gunsven. Maar een blessure leek vorig jaar het pensioen aan te kondigen van die Salinero. Een oude dag, grazend in de wei in Erp. Maar zover is het nog niet, want na twee maanden revalideren. deden van Gunsven en Salinero twee weken geleden plotseling weer mee in een wedstrijd in Schaijk. En die combinatie won meteen. En dus lijkt het pensioen van Salinero voorlopig even uitgesteld. Edwin Cornelissen ging langs in Erp, de thuisbasis van Anki en Salinero. Laten we eens even gaan luisteren naar Anki van Gunsven. en Salinero. Or the one or the other. Right was the other one. Daar komt hij. Eerst verzamelen en nu uitstrekken. With no inside leg. Dat ziet er ook weer goed uit. Bend them a little bit more to the right, with left little. Anki van Gunsven met Salinero tijdens de Olympische Spelen. Heden en verleden. Het verleden, de Olympische Spelen van 2004. Athene, het eerste Olympische goud van Ankie van Grunzwe met Salinero. Het Oranje Legioen barst natuurlijk uit elkaar. En iedereen is verschrikkelijk enthousiast. Heel veel de tribune ziet echt behoorlijk oranje hier. En dan het heden, het fraaie stallencomplex van Anki van Grunzwe in Erp. Waar ze traint en training geeft. In de verte staat bonfire te grazen. Lang en breed gepensioneerd inmiddels. En hier, hier uit het kozijn van zijn stal, kijkt hij naar buiten. Salinero. Ja, kijk hij heeft hier allemaal wit haren. Of een beetje grijs, denk ik. Nou, grijs niet, maar je ziet wel dat er uh, meer wit op zijn hoofd zit dan eerst. Dus uh, je kan wel zien dat hij iets ouder is. Hij heeft een mooi uitzicht, hè? Kom mooi naar buiten kijken, naar de buitenbak. Heeft hij een soort van ereplaatsje hier? Ja, hij heeft zeker een ereplaats. Uh, als ik les geef, dan... Uh... Staat hij eigenlijk toch nog steeds bij me in de buurt. houd dus houdt ik... je in de gaten. Ja, ik heb wat meer contact met hem nu. Dat is wel gezellig. Dit is de muziek van Wibi Suriadi. De muziek van Opnieuw een Gouden Kuur. En hier ook meteen in de passage. Piaf. Dit keer tijdens de Spelen van 2008 in Hongkong. Van Gunstven pakt hier voor de derde keer... Een gouden medaille op een ongelooflijke manier. En dus staat hier, met zijn hoofd uit het kozijn, geen nobele viervoeter, maar een sportheld. Zie jij hem ook zo? Ja, ik heb wel echt een, een band met hem en misschien had ik dat niet eens zo in de gaten, totdat hij vorig jaar een blessure kreeg en een tijdje uit was. En, en natuurlijk was ik altijd al gek met hem, maar ik vond altijd, ja, bonfire was mijn eerste en die had ik dan net een plekje meer, zo voelde het altijd. En um, misschien is het ook wel zo, maar nu merk ik gewoon dat met Salinero eigenlijk ook wel heel. Ja, twee Olympische gouden medailles en uh, nou ja, de WK's en de EK's en wat hij allemaal gewonnen heeft. Het is echt wel mega bijzonder. Maar het, vooral uh, die medailles niet, maar inderdaad, vooral het gevoel van het samenwerken en samen hard trainen en samen overal naartoe en samen ja, het moeten doen. Dat, dat maakt het wel heel bijzonder. Ja. Geweldig, wat reed deze meid een ongelofelijke proef. 17 jaar is hij inmiddels, Salinero. Sali noemt Ankie van Gunsve hem liefkozend. En zijn pensioen leek aanstaande. Hij leek net zo'n mooie oude dag te kunnen gaan genieten als bonfire. En al helemaal toen hij vorig jaar geblesseerd raakte. Een vreemde blessure had een, uh, het kapsel van zijn schoft beschadigd. En... Even kijken, het schoft? Ja, voor de, de niet schoft, De schoft is waar het zadel uh, op ligt. Dus dat is uh, achter de hals... Er zit zoiets wat omhoog komt, dat heet de schoft. En daar ligt het zadel normaal op. Dus dat betekent in ieder geval dat hij last had met rijden? Nou, hij had echt uh, op een ochtend toe, toen ik dus hier kwam zijn schoft helemaal dik. En uh, toen dachten we eerst nog aan uh, flinke bloeduitstorting. Hij zal zich wel geraakt hebben. Een paar dagen koelen, na drie dagen was het nog heel pijnlijk. Ja, de dierenarts, nou, echo en röntgen en alles gemaakt, dan bleek het dus kapselbeschadigd te zijn. Toen dacht de, de dierenarts nou een maand, dan is dat wel opgelost. Ja. Maar ja, het duurde echt uh, reëel veel langer dan iedereen op gerekend had. Dus uiteindelijk is hij zeker vier maanden eruit geweest. En voordat je dan weer, uh, nou ja, uh, conditie en uh, lijf en alles opgebouwd hebt... gaat er wel weer een tijd overheen natuurlijk. Geblesseerd niets doen in de wei, Salinero werd er maar chagrijnig van. Hij was nog niet klaar voor zijn pensioen. Misschien heeft ook hij wel zo'n herinneringen aan de succes tijden. Maar het is natuurlijk Anki, Salinero, Anki, Salinero, Anki, Salinero, En dus begon Anki van Gunsve hem weer te trainen. Steeds serieuzer. En toen ineens, een aantal weken geleden tijdens een wedstrijdje in Brabant, was daar ineens weer die combinatie. Anki van Gunsve en Salinero. Het paard op leeftijd. En juist die leeftijd deed Anki van Gunsve ook wel een beetje twijfelen hè, aan die comeback. Ja, vooral omdat ik graag wil dat het goed voor hem eindigt. Ik wil niet uh, dat iedereen zegt, oh wat zielig, moet hij nog op wedstrijd? Dat is echt het laatste wat ik wil. En uh, dat was ook uh, mijn enige terughoudendheid. En zal ik hem wel nog starten of niet? En aan de andere kant dacht ik, ja, hij, het is ook jammer... als hij altijd zo goed gelopen heeft om dan, uh, uh, omdat hij een blessure heeft gehad... dan niet meer terug te komen. Dat verdient hij eigenlijk ook weer niet. Dus ik zit meer te denken, hoe doe ik het voor hem het beste? En dat maakt mezelf dan weer net iets onzeker. Maar een definitief pensioen is er dus ook nog niet. Voor Salinero, nee, hij geeft aan wat we gaan doen en niet ik. Want ja, jij zit misschien ook wel een beetje in gedachten van ja, uh, Londen komt eraan, uh, uh, Upido, jouw nieuwe paard. Ja, daar kan je misschien nog niet mee starten in wedstrijden, dus dan is Salinero misschien wel een hele aantrekkelijke optie. Maar het is niet de bedoeling dat mijn eigen ego uh, uh, ten koste van Salinero gaat. Salinero is uh, hij heeft uh, laten zien wat hij verdiende en het gaat om. Zijn hoe het voor hem het belangrijkste is. Ik, uh, ik vind dat ik uh, daarin geen stem heb voor. Ja, ik heb natuurlijk wel stem omdat ik degene ben die bepaalt, maar ik wil het voor hem goed beslissen en niet uh, voor mezelf. Hoe trots ben je op hem? Ja, mega trots. Als ik hier uh, sta en ik zie bonfire in de wei met die ene om rijden en hij met die andere twee, ja, dan uh, heb ik, ja, ik uh, heb eigenlijk niks meer te wensen. Behalve er veel plezier in rijden. Kort. De Nederlandse tennisser Igor Seisling speelt in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Rus Igor Sijsling bereikt bereikte het hoofdtoernooi van het Grand Slam toernooi door de Belg David Goffin in vier sets te verslaan. Seisling debuteert op een Grand Slam toernooi en Koenitsin, zijn tegenstander, is de nummer 71 van de wereld. En Marion Bartoli heeft het toernooi in Eastbourne gewonnen. Ze was in de finale in drie sets iets sterker dan de Tsjechische Petra Kvitova. Bij de mannen was daar de Italiaan Andrea Seppi de beste. Hij won in de finale van Janko-Typ De Servië gaf op bij een 5-3 achterstand in de derde set. De ronde van Zwitserland wordt morgen pas beslist. De etappe van vandaag werd gewonnen door een Sloaak, Peter Sagan. Die won de sprint van een grote eerste groep met de favorieten. Alleen Bauke Mollema ontbrak. De nummer 2 van het klassement verloor door een valpartij drie kwart minuut. Morgen begint Damiano Cunego met 1 minuut en 36 seconden voorsprong... op Steven Kruiswijk aan de afsluitende tijdrit over ruim 32 kilometer. Mollema zakte naar de vijfde plaats en staat op 2 minuut 11. Het gaat intussen iets beter met de zwaargewonde Colombiaan Juan Mauricio Soler. Hij wordt nog wel steeds in coma gehouden, maar de druk op zijn hersenen is niet meer alarmerend. Soler ging donderdag hard onderuit en liep onder meer een schedelbreuk, een gebroken enkel en longletsel op. De Italiaanse wielerbond gaat dopingzondaar strenger aanpakken. Vanaf nu mag een renner die ooit betrapt is nooit meer meedoen aan een nationaal kampioenschap of een WK. En dat betekent dat een kanshebber als Petaki in september niet mee mag doen aan het WK in Kopenhagen. En ook Basso, Di Luca, Scarponi en zullen het WK in Kopenhagen moeten missen. De Belg Jurgen van Golen heeft de derde etappe van de Rue du Sud gewonnen. Hij kwam solo aan in het Berger, Berger, bergdorp Bannière du Luchon. De witrus Vasil Kirienka nam de leiding in het klassement over... van de Fransman, Anthony Charteau. De Nederlandse volleybalmannen hebben voor de Europa League opnieuw gewonnen van Oostenrijk. In Wenen werd het 3-1 voor de ploeg van coach Edwin Bennen. In de pool is Oranje tweede op één punt van Spanje. Alleen de winnaar plaatst zich voor het finale weekend in Slowakije. Biljarte Dick Jaspers heeft op het EK 3 banden in Porto de halve finale gehaald. Hij won met 3-2 van de Spanjaard Sanchez. In de halve eindstrijd moet Jaspers het morgen opnemen tegen de Belg Codron. Voor Raymond Burgman viel het doek in de achtste finales. Hij verloor toen van de Duitse Horn. Zo, met hoepla. Precies over een week maakt Max Caldas zijn debuut... bij een titeltoernooi als bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. In Amstelveen wil de geboren Argentijn de Champions Trophy hier weer eens winnen. Wat oranje onder leiding van Mark Lammers... vier jaar geleden voor het laatst lukte. Caldas heeft in zijn selectie maar liefst vijf debutanten opgenomen. Ja, heerlijk. Ik vind het uh, het stak van de coach... om uh, uh, niet alleen maar blijven kijken wat je hebt... maar ook uh, als wij Nederland hebben... En, uh, Bijzondere goede jeugdopleiding. en uh, Dan moet ik als bos ook de ruimte maken voor de talenten. Dat het, volgens mij het is het en -en. en en in het hele leven zeg maar, maar ook naar de gewoon kijken. En dat doe ik wel. Je hebt ze gevolgd in de competitie, hè? met name bijvoorbeeld Daphne van der Velden, maar ja. gewoon Geffen, dat, ja. dat soort meisjes, die heb je gewoon nadrukkelijk gevolgd in de competitie. Ja, absoluut. Ik heb met, de, met hun coaches een hele goede relatie. Ik heb ze vaak zien spelen. Ik heb zelf Johanje gewoon een paar keer, niet een paar keer, volgens mij een week of drie, bijna vier gewoon zelf getraind wat dat betreft, uh, um, ik weet nu heel goed uh, wie is wie bij Nederlands B en Nederlands B aan Johanje. Dus uh, dat vind ik dat wel horen bij mijn functie en uh, dat doe ik graag. Je hebt ook een uh, aantal blessures uh, in je groep. Uh, die doen niet mee tijdens de Champions Trophy. Ja. Uh, bijvoorbeeld Ellen Hoog, Sofie ja. Polkamp. Komen die straks wel weer erbij? Ja, die komen sowieso naar de Champions Trophy voor de zeg maar, EK-selectie gewoon erbij. Uh, ze zijn op dit moment in het in proces om uh, gezond te worden, zeg maar. ze uh, gewoon fit worden. Dus maar eerst gezond en daarna gewoon fit. Dus wat dat betreft, dat is de reden waarom ze nu niet spelen. Dat ze niet gezond zijn. In de zin van, dat ja, is niet helemaal gesteld. Dus uh, laat me eerst dat ze gewoon echt gewoon prima in orde zijn. En daarna worden ze fit. En, uh, uh, ik heb goed vertrouwd dat wanneer we starten na de vakantie, uh, dat ze gewoon uh, alles mee kunnen doen. De Champions Trophy is voor jou het eerste nooit. ik zei het al. Uh, betekent dat uh, dat je vol voor de winst gaat? Of heb je nog in je achterhoofd het EK, wat straks in augustus erg belangrijk is... omdat je dan moet plaatsen voor de Olympische Spelen? Ja, ik dat, uh, we hebben een discussie gewoon vaak gehad met, met mensen aan tafel... een koffie drinken hè, en een kooltje erbij. En, uh, <laughs> ik heb nog nooit ge, uh, ge, uh, gekend een, een topsporter of een topcoach in de zin van... Een topcoach van een top, zeg maar, een coach van een topteam, zeg maar, topsport dat uh, kan spelen op 80 uh, Hoe wij dat meten, dat is gewoon onmogelijk. Je speelt om te winnen en dat het is gewoon uh, waar het om sport om te draaien, dadelijk. Het wil jezelf verbeteren, het wil jezelf beter zijn dan hoe je gisteren was. En ja, als, dat, als dat een winstend toernooi gewoon is, des te leuker. Maar we kijken naar Champions Trophy puur Champions Trophy zelf. En uh, die EK is heel belangrijk, dat, dat klopt wel. Maar we hebben eerst een toernooi naar geland uh, waar iedereen heel leuk vindt om te spelen en uh, dat doet mij eerst. Ja. De competitie is net afgelopen, ook de, de Europa Cup is net afgelopen. Ja. Hè? Dat betekent dat je heel weinig hebt kunnen oefenen met ja. de, de internationals van Laren ja. en de Bosch. Uh, is dat een, een beetje een, een nadeel geweest? Ja, kijk, het is een nadeel in zover dat um, um, als clubcoach kan je jezelf elke zondag gewoon een beetje testen. Hè? Mm -hmm. Waar je bent en waar, je, waar die andere is. Uh, daar hebben we niet, niet de kans om gehad. Dus die kans krijg je bij de Interlandse Spelen. Dan heb je niet de kans om dat te doen. Maar nu hebben we gewoon vier potjes. En dan naar de champions Dus wat dat betreft... Uh, we wisten dat dit zou zijn. Dus we hebben aan de weg ingeslagen in december. En uh, met de wetenschap dat dit zou kunnen gaan gebeuren. Je moest wel, hè? Je moest wel. Want ja. anders, als je alleen maar gaat denken wat het niet, niet kan... Ja, dan heb je een probleem. Dus wat dat betreft... Uh, uh, ja, ik, ik, ik heb echt uh, ik heb het, het gevoel dat met die benaderingen kunnen we ook die gaan bereiken. Dus wat dat betreft, uh, dat, dat, dat, dat vind ik gewoon heel, heel, heel belangrijk. De Champions Trophy wordt dit keer voor de eerste keer met uh, acht landen gespeeld. Uh, hoe sta je daar tegenover? Ja goed, ik maak me niet zoveel zorgen over. In zover dat uh, ik geef aan maar een kans om twee landen te zien, uh, zeg maar, uh, extra te zien en te kunnen analyseren. Ja. Waar ze zijn op dit moment in hun zeg maar, traject richting iets. Uh, aan de andere kant... Uh, uh, het poolsysteem geeft zeg maar, misschien de extra druk dat je moet elke wedstrijd presteren nee. anders val je gewoon eraf. Als je, misschien heb je een pool van zes landen, heb je nee. een kans bij een misstap om te en herstellen. Zeg maar. En nu je het gewoon hebt, moet gaan gebeuren. Dus um, dat geeft een extra zeg maar, druk op de wedstrijd en dat vind ik gewoon alleen maar leuk. Na dit toernooi geef je je speels dan even wat vakantie, voordat ja. je gaat beginnen met de voorbereiding op de EK? Ja, vanaf de, de laatste was van de Champions Trophy, toen met uh, maandag 14, volgens mij juli hebben ze gewoon twee weken vakantie. De eerste week is echt uh, pot boeken, pakje en uh, ergens gaan liggen. Mm -hmm. en de tweede week moeten ze beginnen met, uh, zelf, met zelf met lopen om de, zeg maar, de lichaam aan de gang te brengen, zeg maar, mm -hmm. maar rustig, op hun eigen tijd en manier. En, en daarna gaan we gewoon weer starten. Tot slot, Max, je bent nu bijna een half jaar bondscoach. Hoe bevalt het? Uitstekend. Uitstekend. Het is echt, ja. um, uh, Ook je contacten met de clubs en zo? Ja, ik vind dat als bondscoach, als je dat niet doet, zeg maar... Ja, mm -hmm. Ik heb zoiets van, ik kan naar zoveel vergaderingen, naar naar zoveel gewoon congressen... naar zoveel gesprekken met mensen gewoon hebben. Maar dan gaat het om, de, om je spel. Als je je, je, je, je zicht verliest of je meisjes, zeg maar, door de mm -hmm. week... dan zie je ze misschien één keer in de twee, drie weken... Denk je dat, dan denk ik dat uiteindelijk ben je niet met de juiste... Ik ben er gewoon mee bezig. En dat, uh, juist wel een zijn is gewoon de clubs betrekken. Is mm -hmm. Nederlands B betrekken, Nederlands A betrekken, jong Oranje betrekken. En, uh, dat vergt voor mij heel veel rij en uh, heel veel overall gewoon zijn. Maar ik vind het gewoon juist leuk en, uh, om te doen met heel veel plezier. En ik heb elke dag daar voorbij gehad. Uh, al was mijn keuze om te maken lastig om mm -hmm. bondscoach te worden. Het uh, was heel lastig. Mm -hmm. um, Bewestelijk dat het wel de juiste keuze gewoon is. En is het ook uh, wederzijds goed bevallen? Dus de coaches hebben daar positief op gereageerd? Dat hoop ik. Uh, ik heb een hele goede relatie. Ik hebben heel veel gewoon ja. praten over, ja. over, over tactische dingen, technische dingen. Ze vragen advies over bepaalde dingen. Of niet wist, maar mijn mening over. Dus wat dat betreft... Uh, ik heb ze allemaal, allemaal uh, contact gewoon gemaakt. En het uh, uh, uh, jaar was het nog intensiever. Omdat is een, uh, hopelijk een intensiever jaar qua Olympische Spelen. En dat mijn assistentcoaches ook worden ook fulltimer. Dus we hebben, met z'n twee kunnen gewoon veel meer gewoon gaan pakken per week. Dus wat dat betreft uh, willen die... Die weg verder gaan, zeg maar, gaan, gaan, gaan verbeteren. Zeg. Je hebt wel zin in je eerste toernooi als bondscoach voor eigen publiek? Ja, ongelooflijk. Ik ben echt als speler altijd geweest. Als speler in Nederland was altijd echt helemaal te gek. En, uh, um... Ja, als coach is het nog mooier dat ik de beste stoel in huis In een plek waar ik ben ongestoord. Zeg maar, en ik kijk naar de wedstrijd. En dat... Je kan de beste speelsers kiezen? Ja, ik kan de beste gewoon kiezen. En dan hoop je dat je de beste speelsers gewoon kiest. Maar ja. ik kan heel goed kijken van de bank En heel rustig en genieten van, van de meiden. En dat zijn Max Kaldas. Hij is de bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouw. U hoorde hem in gesprek met Tim Steens. Oranje begint de Champions Trophy volgende week zaterdag tegen Australië. Dublin Ierland, dat ik sprak met een leuke man. Spraak over grote dingen, kleine dingen, het wereldland, een liedje zingen. Het werd in die bar in Dublin drukker. Ik vermaakte me allermeest, maar hij was wat moeilijk te verstaan. Er was een band en het was feest. We kwamen dichter bij elkaar, de zaak was bijna rond, maar alles ging fout omdat ik hem niet goed verstond Hij zei, Shall we catch up? Shall we catch? Up? Ketchup, is eens wat anders dan mayonaise. Maar hij keek me een beetje vragend aan, dus ik dacht hij snap me niet. Dus ik zei, rather have ketchup en joppie saus bij mijn vriend. We kwamen dichter bij elkaar, de zaak was bijna rond. Maar alles ging fout, omdat ik hem niet goed verstand, hij zei. Voegde ik nog aan mijn woorden toe? Ik illustreerde het met verven. Wierp een klodder op mijn hoofd. En ik schreeuwde dat ik dood ging. Help me, I am dying. We kwamen dichter bij elkaar. De zaak was bijna rond. Maar alles ging fout, of dat ik hem niet goed verstond. Ik zei: Winna skunk, spreeze van you. Het smelt really bad. And you should know, because there are a lot of stink animals here in Dublin, toch? Well, anywho. when you put ketchup on the ja, dit area, then it stinks niet meer. And that's also part of ketchup, almost nobody knows. Nou ja, toen stond hij dus op, verliet de kroeg, maakte naar zijn vrienden raar gebaar. En ik dacht, weet je jongen, als het zo moet, laat het dan ook maar. Want ik bedoel, wie begint er nou over ketchup? Is toch totaal niet interessant? Maar ja, dit is Zal zowel normaal zijn in dit land. We kwamen dichter bij elkaar. De was bijna rond. Maar alles ging fout omdat ik... Toenenbergen staat met Shelby we catch-up. vandaag. Willem II heeft de selectie uitgebreid met Danny Schreurs. De aanvaller komt transfervrij over van FC Zwolle. En tekent in Tilburg een contract voor twee seizoenen. Eerder al haalden het uit de eredivisie gedegradeerde Willem II. Onder meer Robby Haamhouts, Donnie de Groot, Hans Mulder en Danny Guyt. De Claudio Pizarro moet de Copa America aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van Werder Bremen raakte op de training geblesseerd aan zijn knie en is zes weken uitgeschakeld. De Copa begint op 1 juli en wordt in Argentinië afgewerkt. Terek Grosny heeft de eerste wedstrijd na het ontslag van Ruud Gullit gewonnen. Een geslaagd shock effect dus. De change ploeg won met 2-0 van Samara en steeg meteen naar de 1e plaats. Achilles 29 uit Groesbeek heeft de landelijke amateurbeker gewonnen. De topklasse won met 1-0 van de Harkmasse boys... dat ook in de topklasse uitkomt. Oudprof Willem Korsten maakte het enige doelpunt. Meedoen aan de legendarische Acropolis-rally in Griekenland. Het was een droom voor Peter van Merkstein junior. Maar hij heeft er amper van kunnen genieten. De eerste dag van de rally eindigde met een zware crash... een zwaar beschadigde Citroën en een gewonde bijrijder. Navigator Eddie Chevalier ligt met rugletsel in het ziekenhuis. En voor Peter van Merkstein draaide dag 2 van de rally dus uit op ziekenbezoek. Ja, gisteren, de eerste dag natuurlijk, uh, we gaan er uh, nou, op, een, uh, op een heel snel stuk, gaan we, vliegen we de boom in. Echte boom in. Uh, echte boom in. En nou, we konden er niet uit, dus je trapt die vooruit en door. En uh, uh, mijn navigator klimt eerst naar buiten en die gaat in het gras liggen. En die zegt van, uh, nou, dit is niet goed, uh, ik moet blijven liggen, ik kan niet meer omhoog komen. Ja, en dan, uh, dan gaat er al van alles door je heen. Ja, uh, gelukkig kwam er uh, na, na, na, oh, ik denk, na, na vijf minuten uh, al een helikopter uh, met, met doktoren aangevlogen. Dus uh, uh, dat ging vrij snel. Wat wij, volgers van de rally, dan op afstand horen, is heel weinig. Aanvankelijk hoor je zesde versnelling. Accident, incident, dat zijn de termen. Daar moet je het dan mee doen. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. En uh, het probleem is dan ook nog natuurlijk dat je ergens in de middle of nowhere zit... bovenop een berg uh, zonder, zonder bereik van je telefoon. En dus wordt de rally dan stilgelegd? Ja, de proef is stilgelegd. En vervolgens begint er een heel ander avontuur. Een medisch avontuur. Je wordt gebracht naar een ziekenhuis waar je misschien liever niet wil zijn. Ja, dat, dat was sowieso al frappant. Uh, we kwamen daar, uh, daar uh, aan en uh, nou, je gaat daar eerst de hulp binnen... Wat bij ons alles af is geschermd met gordijnen en alles, is daar alles uh, open. Alles was open. Ik zag mensen met, met uh, bordbreuk, open botbreuken uh, en, en scheenbenen open liggen. En, en mensen met uh, acht mensen op een kamertje van vier. En uh, nou, verschrikkelijk om mee te maken. Dus uh, ja, dat, dan schrik je ook nog wel even. Dan, wil, dan denk je bij jezelf: van ja, wil je hier wel geholpen worden? Ook bijvoorbeeld, ze wilde bloed afnemen en ze wilde heel veel check-ups gaan doen. Maar op dat moment dacht ik van, nou, ik voel alleen mijn rug. Dus dat doen we maandag of dinsdag in Nederland wel. Ja, Griekenland. Het is geen ontwikkelingsland, maar het is geen land dat er op dit moment geweldig voor staat. En speelt dat dan ook nog mee in je hoofd? Ja, dat dacht ik ook echt. Ik dacht ook echt aan de hygiëne. En ik was ook al lang blij dat er ook bij, uh, bij mijn navigator geen bloed aan te pas was gekomen. Uh, natuurlijk uh, is het op dat moment uh, heel erg schrikken, het heel veel last. En uh, ze konden daar ook nog een aantal scans voor hem doen. Maar op dat moment uh, zat ik natuurlijk alleen maar aan de telefoon om, uh, om hem daar uh, toch, toch wel zo snel mogelijk weg te halen. En uh, ja, dat is dan uh, gelukkig ook met, met behulp van een Citroën en de organisatie gelukt. Hij is, hij is overgeplaatst met een helikopter gisteravond naar Athene. En uh, nu heeft hij gewoon een goed ziekenhuis uh, waar hij in ieder geval een aantal dagen uh, moet verblijven. En je bent vandaag op bezoek geweest. Hoe is het met hem? Hij heeft heel veel pijn en uh, uh, ja, heeft, een, heeft een scheurtje in zijn rug gewervel. Ja, Zoals het er nou uitziet moet hij sowieso drie weken complete rust alleen maar liggen. Hij kan nog niet eens zeg maar, omhoog komen om naar het toilet te gaan. Maar uh, laat ik zo zeggen, het ziet er gewoon uit dat als, als hij complete rust houdt, dat, dat alles gewoon goed komt. Voel je je schuldig? Ja, in het begin ga je, ga je dat wel. Uh, heb je dat wel. Ik had vrijdag heel veel last van. Uh, maar dan ga je er toch ook over praten met Eddie. Want Eddie is gewoon aanspreekbaar. En er was eigenlijk allemaal geen probleem. En ja, ja, zoals de crash is ontstaan, uh, kon ik er zelf ook niks aan doen. Ik heb de ombordcamera. Er zijn beelden van, die zitten altijd in de auto. Heb ik uh, nog een aantal malen terugbekeken, want ik ben vandaag nog even op de serviceplaats geweest. En de jongens van Citroën zeggen ook van ja, je kunt er gewoon niks aan doen. Het was, uh, was net op een, uh, op een hele snelle sectie, uh, vol in zes. En uh, er komt een flauwe bocht aan en ik rem. En op dat moment uh, ja, raakt mijn onderkant van de auto raakt een, raakt een steen gewoon op het midden van de weg. En uh, daardoor springt de voorkant omhoog en ja, ik werd gewoon gelanceerd. Eigenlijk heb je ook nog gewoon mazzel gehad, hè? Ja, dat is het ook. Vandaag ga je dat wel realiseren. En uh, ook, ook uh, de andere mensen die allemaal naar me toe komen, die zeggen allemaal van... Uh, ja, je, uh, je bent er heel goed van afgekomen. En zelfs Eddy is er heel goed van afge afgekomen. Uh, ja, frontaal een boom raken met 140 km per uur. Ja, ik denk dat we het allebei nog wel redelijk goed hebben afgebracht. Je hebt een smartphone in je zak. Heb je de beelden bij je? Ik heb, een, uh, ik heb uh, op dat moment uh, natuurlijk ook een aantal fototjes gemaakt. Vrijwel na de crash Ja, ik, uh, Eddie, uh, die, toen de helikopter was geland, waren er drie doktoren bij. En uh, toen kwam er een ambulance aanrijden. Ja, dan wordt, wordt Eddie behandeld, wordt hij op de brancard gelegd. En op dat moment ja, sta ik er zeg maar bij. En toen dacht je, en, uh, ik ga even de schadeformulier invullen. Uh, nou ja, op dat moment dacht ik van, laat ik, laat ik een paar foto's maken. Want uh, dit zie je niet vaak. <laughs> en, uh, Wat een nuchterheid. Ja, zo is het. Mocht je zo zien? Ja, je ziet hier uh, dat ik in uh, de, de bomen zeg maar omgevallen. Uh, je ziet hier ook een gat in de vooruit. Nou, hier zie je de steen die ik geraakt heb. Zeg maar gewoon in, precies in het midden van de weg is het een, uh, ja, een opstaande steen zeg maar. En uh, ja, precies op dat moment rem ik op dat moment. Dus de voorkant van de auto die vliegt naar beneden en raakt die steen. En uh, ja, je ziet, ik denk dat het uh, 50 meter verder uh, zit ik vast in de bomen. Dus uh, ja, onvoorstelbaar. En uh, ja, dat is bijvoorbeeld, uh, vandaag hoorde ik de schade... dat bijvoorbeeld zelfs het motorblok gewoon uh, dwars door midden is gegaan. Uh, ja, dan kun je wel ongeveer nagaan uh, wat de impact is geweest. En uh, ja, de rolkooi en, en uh, de, de kreukels van, van zo'n rallyauto doet dan toch wel goed zijn werk. Want ja, voor aanbenen of wat dan ook hebben we helemaal geen last. Jij hebt ook een paar maanden geleden de beelden gezien van Robert Kubica... Hè? de Formule-1-coureur die even voor de hobby ging rallyen... en die een vangrail dwars door zijn dashboard kreeg. Wat bezielt jullie toch? Ja, ik heb die beelden ook gezien. Ik, uh, Want je zoekt het een beetje op, hè? Ik, ik, ik snap het, ja. En het, uh, als, ik die, als ik dat ook zag van Kubica... Uh, heeft hij op zich ook wel vreselijk veel pech gehad, denk ik. Als ik dit zo kijk, heb ik gisteravond zelfs ook nog over nagedacht... dat we ook van geluk mogen spreken dat er geen tak naar binnen is gekomen of, uh, of zoiets geks. Nee, die boom of een deel van die boom had gemakkelijk naar binnen kunnen schieten. Ja, dat klopt. Ja. Het uh, had zomaar gekund, maar uh, ja, dat, dat beetje geluk hebben we dan toch nog wel gehad. En dat zei Peter van Merkstein tegen Louis Dekkers die deze reportage maakte. De Acropolis Rally is onderdeel van het wereldkampioenschap rally... waaraan niet alleen Peter van Merkstein, maar ook Dennis Kuipers meedoet. De ford is nog wel in koers en lijkt op weg naar een top-10-placering. Morgen is daar de laatste dag. Op het Nederlands kampioenschap Turners... streden ook de Nederlandse vrouwen om de meerkamptitel. En in tegenstelling tot de mannen waren de grote namen hier wel van de partij. Edwin Cornelissen. 10 8. Het is aftellen geblazen in Heerenveen tot we weten wie de kampioen is bij de vrouwen. Eén ding kunnen we wel al zeggen, zij wordt het niet. Jessica Dowling, half Canadeze, half Nederlandse. En zij heeft besloten dat ze voor Nederland wil gaan uitkomen op het WK. Maar dan moet ze eerst presteren op het NK, haar eerste wedstrijd op Nederlandse bodem. Het wordt een vierde plaats. It was good. Ja, yeah. yeah, a lot of fun. You were satisfied with the results as well? Ja. Yep. Je yeah. coach zei you did een easier programma eh, because of the stress. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Because you feel een lot of stress. Ja, <laughs> yeah, een little bit. Why was dat? Um, ik weet well, niet, het is een nieuwe experience, but I really, really wanted to do well here. Yeah. Jessica Dowling is tevreden. Ze turnen ook niet haar moeilijkste programma. Had alles te maken met de stress die op deze wedstrijd lag voor haar. En nu is de grote vraag, wordt ze opgenomen in de selectie die ze gaat voorbereiden op het WK? Ze heeft niet de vereiste score behaald, maar Bonskort Scherp Viersma, zijn er desondanks nog mogelijkheden? Uh, ja, die zijn er zeker, want uh, de, uh, er zijn nu vijf toons, dus uh, geselecteerd voor het WK-traject. En we willen toch met meer turnsters het traject ingaan dan deze. Dus we zullen ongetwijfeld, althans Ad Roskam, die zal een aantal turnsters gaan aanwijzen. Dat is de topsportmanager. En dan zal jij er als bondscoach op aandringen om haar erbij te halen met haar ervaring vanuit Canada. Nou kijk, wij gaan zo dadelijk met een groep trainers bij elkaar zitten. En vooral het begeleidingsteam waar ik mee samenwerk. Dat is natuurlijk heel belangrijk wat zij ervan zeggen. En, uh, en dan zullen we gaan kijken wie we daar vooruit gaan kiezen. Maar wat vind jij als coach? Wil je er graag bij hebben? Want uh, ja, dan moet het hele proces in werking natuurlijk gaan. Hè? Haar verhuizing naar Nederland en zo. Ja, ja, ja. Nou, ik wacht hem nog even af tot dinsdag wat we beslissen. Want ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig naar de mening van... Uh, om maar even iemand te noemen, een jurylid. Wat, uh, wat die daarvan vindt. Uh, voordat ik daar iets meer over kan zeggen. Seven, six, five. We tellen langzaam verder in Heerenveen. Het wordt een strijd tussen Joy Goedkoop en Selim van Gerne. De strijd om de Nederlandse titel. De dames feliciteren elkaar al opzichtig terwijl het wachten is op de score van Joy Goedkoop. We waren er niet zo heel veel uit. Ik ben blij met de foutloze wedstrijd en blij met hoe het gegaan is. Dus eh, nou ja, terugkomen na een blessure en zo. En dat is, nou ja, vind ik het belangrijk dat ik gewoon weer een goed gevoel erbij heb en een foutloze wedstrijd heb en dat gewoon gaat zoals ik het zou willen. En ik heb nog wel wat eh, aanpassingjes gedaan in mijn programma. Gewoon, op brug nog niet voluit gedaan, de vloer ook nog niet. Want ik kan eigenlijk pas net weer echt goed oefeningen doen en zo. Dus nou, ik ben blij met hoe het gegaan is echt top hoor. Nou, eens even kijken hoor. Vooral wat zien. Uh, daar is de score. 1 Wauw, echt super. Ja. Echt top. Dit is maar een puntenrecord voor mij. Dus nog nooit zo hoog. 4, 3, 2, 1. En dan zijn we uitgeteld. Ondanks de persoonlijke recordscore van Joy Goedkoop is het Celine van Gerner die de titel pakt. En dat terwijl ze niet eens haar moeilijkste programma heeft gedraaid. Nee, klopt. Ik heb uh, op balk en brug wat dingen weggelaten. En uh, dat komt er voor Tokio wel weer in. Maar nu was het even genoeg zo. Waarom heb je besloten een eenvoudiger programma te doen? Nou natuurlijk, ik heb uh, na de EK rust gehad. En daarna heb ik een heel drukke periode gehad met mijn examens voor school. En daarna zijn we eigenlijk naar Amerika geweest en met het jetlag en zo was het gewoon verstandiger om dit te doen. Ja, Amerika, daar moeten we het even over hebben. trainingstage gehad uh, in de legendarische turnschool van Valerie Lukin. Uh, waar onder meer zijn dochter Nestia Lukin ook getraind heeft. Uh, hoe is dat daar? Wat leer je ervan? Ja, lopen, die mensen die rondlopen, die zijn stuk voor stuk eigenlijk allemaal wereldkampioen, olympisch kampioen. Ja. We hebben olympisch kampioen en wereldkampioen grootgebracht, dus dat is echt heel bijzonder. Dus je hebt drukke tijden achter de rug. Wat betekent dan zo'n nationale titel voor jou? Ja, het is gewoon mooi natuurlijk. Het is uh, een mooi moment waar je staat. En uh, ja, eigenlijk is het wel dat dit erin zou moeten zitten. En uh, het is mooi dat het zo uitgekomen is. Nederlandse kampioen 2011 is Celine van Gerner, Centrum Sportstad Herenwink. Dat was de reportage van Edwin Cornelissen. En u hoort er morgenmiddag in Langs de Lijn weer terug... met uh, de laatste dag van het NK-turnen in Heerenveen. Verder morgenmiddag de Ster Electro Tour, wielrennen... en de Ronde van Zwitserland. En motorsport, de Grand Prix van Spanje. Ik heb nog een uh, berichtje. Zwemmend. Sebastian Verschuren heeft tijdens de 48e editie van de Trofeo Sette Colli in Rome de 200 meter vrije slag gewonnen. In 1-48-41. Ranomo Cromerigioio leed een nederlaag op de 100 meter vrij, ondanks haar 54 uh, verloor ze van de Britse Francesca Holssel... die uh, wel heel snel was, 53-72 En Marleen Veldhuis werd daar vierde in 55 seconden precies. 55 seconden precies hebben we nu nog over. Nou ja, het zijn er nu nog maar 51,50. Maar dan vertel ik nog even dat Twan van Peperstraat... morgenmiddag dat, uh, uh, die uitzending van Langs de Lijn presenteert. En dat de volgende presentator, Max van is. die zit klaar voor met het oog op morgen. Daartussendoor hoort u nog Trudy Venrig met het NOS Journaal. Nog uh, 30 seconden ruim... Naar de mooiste tune van de Nederlandse Onderroep luisteren langs de lijn. Prettige avond!